Kijk, wat staat die bijtendrog allemaal te doen? Vrouwen. Toos, ben je nou helemaal van de pot gerukt. Was dat maar waar. Dan was de badkamer nou vrij. Misschien is ze er wel doorheen gezakt. Pa, dit is niet grappig. Toos, Toos, doe nou open. Wat? Ik ben zo koud. Zeg, meisje, moet ik de loodgieters ons bellen?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 Toos, doe die deur nou open, of ik ben ongeluk. Jongen, jongen, jongen. Lijkt wel oorlog. Ah. Zo. Dat is ook niks te vroeg, ben jij wel helemaal. Toos. Toos, wat is er aan de hand? Zie <lacht> ze hem uit? Niks. <lacht> nou ja, He? nou breek me klomp. Wat maak jij daar nou van, pa? Pa? Pa, doe die deur open. Ja, Ali. Hé, hey meid. Zeg, hé, hey, wat een putlucht hier. En zo te zien ben jij vanochtend ook niet tegen je aan aangelopen, mees. Nee. Ja, mees. Ik ben niet gedus vanochtend, sluit je netjes. Nee. Ja. Blijven boeren, Ali.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 ...sluiertje daar en pak hier. Ah, ja, ja, ja. Ah. Paul Vrenier gaat als een tierenier. Ja, ja, ja, maak het maar weer grapje. Barbaren, jullie hebben geen verstand van kunst. Paul Vrenier, inspiratie uit een potje bier. De foto's zitten we tot hier. Wil je me leven of wil je me hier Voor al uw feesten vertieren. Van tien voor twee tot kwart voor drie. Ah. Het is goed met jullie. De groeten. Ik blijf niet langer hier.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 Haring met mayonaise. En die chocoladefase heb ik geloof ik ook nog gehad. Wat? Ja, maar kijk, je hormonenhuishouding verandert, hè. Kijk, je trek hier nou gerukken zilver uit je schiet. Zwanger! Studio Palfrenier, goedemiddag. Morgenmiddag. Komt voor de bakken. Tot dan. Toedels. Toedels. Zeg, waarom praat jij zo raar? Geen idee, maar die advertentie heeft nu al een klus opgeleverd. Geweldig. Ik. Studie op Goedemiddag. Uh, uh, de 17e. Prima. Ja, tot dan. Toedels! Jongens, die advertentie haal ik er dik uit. Als het zo doorgaat, dan zit onze niet binnen een half jaar op zijn kont... ...onder een parasolletje pina colada te drinken op Ibiza. Zeg, denk je er wel aan dat wel van je hielden voordat je wereldberoemd werd Met trouwreportages? Ja, ja. Lachen jullie maar. Maar kom niet bij mij aan als je straks een keer een rondje wil rijden in mijn testa rossa. Eh? Wat heeft hij het over?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 Op jouw leeftijd. Ja, je weet het. Nou ja, tante Ali zei dat... Tante Al! Ik? Oh. Oh. Ik heb... En de voltreffers blijven maar komen. Goedemiddag, Paul Venier, van studio Paul Venier. Goedemiddag.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 Dat is in deze tijd maar allemaal dood en mal. Iedereen doet het. En op haar leeftijd. Toos. Wat is er met mijn leeftijd? Oh, oh, nu? niks bij. Nee, je hebt een prachtige ja, leeftijd. Ja, ja. Je bent prachtig. Mooi. Soort innerlijke groet, dat zeg ik. Zeg, wat heb je met je haar gedaan? Zeg, pa. Neem jij je grootje in de balen, ja? Ja. Ja, omees.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 Waar doe je het nog voor? Eerst worden we oud en gerimpeld. Dan komen de eerste grijze haren. Nou, Manny. Ja. Hey, ja, ja. En vervolgens krijg je een kale kop. En nog eens twee dagen later ga je het graf in. Nou, nou, nou, nou. Nou. Zeg, kan het toch ongevoeliger, wat Manny? Wat heeft, ze, wat heeft zij niet. Voor je bloedeigens, de zuster. Wat, wat heb ik verkeerd gezegd?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 Nee, die vaders moesten er ineens bij zijn. Ja, dat deden wij dus niet aan bij ons op de boerderie. We waren met zeven kinderen, dus je zou denken dat we wel wisten hoe het zat. Maar toen de veearts kwam, omdat mijn jongere zusje dus geboren vee -arts? werd... Veearts? Ja, die moderne tijden van Leo waren nog helemaal niet doorgedrongen in Twente in de jaren zevende. Moeder ook. Mijn moeder lag op bed, dus dat vonden wij wel raar natuurlijk. Eh, ja, vertel ons alsjeblieft een nieuwe streek, maar denk maar niet dat we wat te horen kreeg.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 De moderne vader staat er niet alleen mee te puffen. Hij neemt ook een boedelbak vol opnameapparatuur mee om alles vast te leggen. Ja. Ja, ja. En als je dan op bezoek gaat, dan vragen ze je of je de video wilt zien. Ja, nou, voordat je beleefd kan weigeren, hebben ze hem al aangezet. Ik was er gewoon bij hoor. ...toen Bep van Jopie beviel. Het was op zaterdagmiddag. Tien over drie. De hele kapperszaak zit vol. Ik was er ook bij. Midden in de kapperszaak. Hup, daar ging ze hoor. Ik was net klaar met de klant en ik zeg tegen Beb: Ik zeg Beb. Kees wil even afrekenen. Beb stond er te ramen te zeemen. Negen maanden zwanger stond ze op de keukentrap. En hij hier vond het allemaal maar best. Zeg Beb, ik ben zo klaar. Ik zeg Bep. Zeg en ze valt zo van die ladder af. Boom. Met die dikke buik doet dat gezanig ik van hem. Ik zeg hé Bep zeg ik... Kijk nou wat je doet. De hele sop sok ligt om. Zegt Web. Volgens mij is mijn water gebroken. Ik is gewoon dood voor de klanten. Gelukkig zat er een taxichauffeur in de zaak. En die heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. Nee, die heeft geholpen met de bevalling. Hij had haar drie keer per week aan de hand op zijn achterbank, zei hij. Dat was de mooiste dag van mijn leven. De dag dat Jopie geboren werd. Daar kan niks tegen. Als je kinderen ter wereld komt. Ik ga het doen.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 Het is het mooiste cadeau dat je me hebt kunnen geven. Ik ben meteen kleertjes gaan kopen, kijk. Babykleertjes? Je hoeft het niet meer te verbergen. <laughs> Ik weet alles. Van die chocomel en die taten en waarom je zo lang in de badkamer zat. God zou me bewaren. <tosses> huh? oh. oh. Oh, Oh jee. Oh, jee. Oh, jee. <tosses> <tosses> <tosses> Dacht jij nou echt dat ik zwanger was? Nou, meisje ja, toch... op mijn leeftijd <laughs> niet. Nee, ik heb mijn eerste grijze haren ontdekt. Misschien ben ik daar niet al te relaxed mee omgegaan. Kijk, ik heb zelfs geprobeerd om ze te verven hier. Daar. <laughs> oh, oh, mees. Het moet niet veel gekker worden. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, joe, toch? <laughs> Hoe ouder, hoe gek. Goedemorgen, oh, mevrouw Toos. Dankjewel, Moepie. Je ziet hier weer lekker uit vandaag. Zo kan die wel weer. Oh, meisje. Abdel, Abdel, jou moest ik net hebben. Heb je de krant met mijn uh, advertentie meegenomen? Zeker weten. Ah, kijk. Hier staat hij. Uh, eens, kijk. Uh, Ja, Studio Paul mm -hmm. Voor al uw rouwreporta... Rouwreportages? Nee. Is het niet goed? Ja, zou je denken? Ik sta de hele week al begravenissen te schieten. Ja, nu snap ik het. Het moet zijn. Studio, vooral Vrouw trouwreportages, niet rouwreportages. Laat eens kijken. Oh, communicatiestoornis. Okay, Wat zeggen ja? Ik heb de tekst goed doorgegeven. Maar kijk, er is spetter op de thee. Oh, oh, oh. dat, dat gebeurt wel eens met drukken. Dat, dat gebeurt wel eens met drukken. M mijn hele geestelijke gezondheid is niets naar zijn malle moer. De ene begrafenis naar de andere heb ik gedaan. En deze. Ik, ik wil mijn geld terug. Ik wil mijn geld terug. Ach, meneer Mani, over ja? twee weken kunt u hierom lachen. Het leven is net als een foto, een momentopname. Klik, klik.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 Klik, klik, klik, een moment op namen de breven. Klik, klik, met de druk op de knop, Geschiedenis is herschreven. Klik, klik, klik, klik, klik oh een wees, moment we daar op namen gaan. Ja, dus klik Klik, klik, klik, stilstaan hè? En op de knop, gezieden is herschreven. En... Cheese! Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje-met-suiker.kro.nl. En ook de podcast, Leo. oh ja, na nou meteen...